De campagne om homodiscriminatie in het Amerikaanse leger te bestrijden... heeft succes gehad. Voor het eerst in de geschiedenis is een lesbische vrouw bevorderd tot generaal. Coronel Tammy Smith heeft de rang van brigadegeneraal gekregen. De promotie van Smith volgt op de afschaffing van Don't Ask, Don't Tell... beleid binnen de Amerikaanse krijgsmacht waarin homoseksualiteit werd getolereerd... zolang je er maar niet vooruit kwam. President Obama maakte in 2010 een eind aan dit beleid.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 En toen uh, was het meest bekeken moment de openingsceremonie met 3,9 miljoen. Den Bosch maakt zich op voor de huldiging van de Olympische sporters. Vanmiddag rond 4 uur komen ze aan op het station in Den Bosch. Burgemeester Rombouts verwacht ongeveer 8000 toeschouwers. En de stad is er klaar voor, zegt de burgemeester. Het station is helemaal omgedoopt tot een, een gouden plak. Het podium is uh, ge ge ge gevormd. Uh, als een soort gouden plak met natuurlijk een prachtig uh, lint eraan. En dan lopen uh, de, de sporters in een soort catwalk uh, op die medaille... en uh, worden één voor één aan het uh, publiek uh, gepresenteerd. En wij rekenen erop dat het heel erg druk gaat worden in Den Bosch. De Nederlandse Olympische ploeg pakt rond het middaguur... de trein vanaf station Kings Cross in Londen. In Brussel stappen de sporters dan over op de trein naar Den Bosch. En de NOS zendt het feest rond de huldiging in Den Bosch vanmiddag rechtstreeks uit.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 Speciale uitzending vanochtend. Het is de duizendste. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dus kijken we terug op belangrijke nieuwsgebeurtenissen die in dit programma werden gepresenteerd. Bijvoorbeeld de gevolgen van het in dit programma aangekondigde PVV-meldpunt. Overlast door Midden- en Oost-Europeanen. En in die duizendste, duizend uitzendingen zijn we op bijzondere locaties geweest. Wat dacht u van een TBS-kliniek waar sommige bewoners bewust zelf kiezen voor een verblijf op de longstay-afdeling? Je kan naar buiten, maar wat heb buiten? Wat heb mijn dat te bieden? Behalve dan dat er een verschrikkelijk groot risico is dat er weer iets zou gebeuren. En natuurlijk het ochtend humeur. Hij is vanaf het begin van dit programma bij ons. De 200, ste hoort u zo, van Henk Westbroek. Het is bijna 5 over 10, precies zelfs. Het vervolg is dit van de Caro met Goedemorgen Nederland. Wij openen niet de jacht op de Oost-Europeanen... maar we vinden wel dat alle zaken die niet goed zijn... in ieder geval aan de orde gesteld moeten worden. Dat is de reden waarom wij dit meldpunt hebben geopend. Ja, dat was PVV Tweede Kamerlid Ino van der Besselaar... die op 8 februari van dit jaar aankondigde... dat zijn partij een meldpunt opende... waar overlast kon worden gemeld voor immigranten... uit Midden- en Oost-Europese landen. Het zogenaamde Polen-meldpunt. En daar stond vervolgens een hoop ophef en discussie over. Werf, goedemorgen. U bent voorzitter van het uh, Nederlands Pools Centrum voor Handelsbevordering. U was bang dat het meldpunt uh, onze handelsbelangen in onder andere Polen zou schaden. U heeft zelfs een brief geschreven naar Maxime Verhagen, de minister van Economische Zaken en vicepremier. Is daar ook enige aanleiding toe geweest? Ja, daar is absoluut uh, aanleiding voor, uh, voor geweest. Uh, direct na het openen van het, uh, van het meldpunt uh, stroomde het aantal uh, bezorgde telefoontjes uh, naar, uh, naar onze stichting... Uh, toe. Ja. Zowel voor uh, Nederlandse ondernemers die actief zijn in, in Polen, zowel in de handelbewordering, als daar een onderneming hebben. Ja. Maar ook uh, uh, Nederlandse ondernemers in Polen uh, merkten uh, dat er uh, ook in Polen zelf veel op ontstond, uh, veel aandacht in, in de media, de Poolse media, over dat meldpunt. Ja, dat er veel was, en, dat met... weten we. Maar wat heeft dat meld meldpunt ons gekost in financiële zin? Ja, dat is, uh, de, dat is natuurlijk moeilijk nog, uh, nog te becijferen. Uh, wat wij uh, als NPCH uh, hebben gedaan is, een, uh, naar aanleiding van het meldpunt, hebben wij een uh, rapport laten opstellen. Uh, om te becijferen wat de economische waarde van de, van de arbeidsmigranten, de Oost-Europese arbeidsmigranten en dan met name de Polen, voor de Nederlandse economie betekent. Ja. En dat rapport hebben wij in, uh, in november gepubliceerd. Ja. En, uh, in voor aanstaande november komen wij weer met een nieuw rapport. En ja. dan komen we ook, uh, zullen we ook in dat rapport aandacht besteden aan wat de daadwerkelijke schade is geweest. naar aanleiding van dat meldpunt. Met andere woorden, gedoe was er, dat hebben we allemaal gemerkt. maar de financiële schade is nog niet in kaart gebracht. Dus de financiële schade wordt in, in kaart gebracht. En, uh, en uh, nou ja, dat, dat, uh, dat liet je bijvoorbeeld, uh, om daar een daar voorbeeld voor te noemen. Ja. Uh, wat een aantal Nederlandse ondernemers merkte, die uh, met uh, tenders bezig waren voor uh, de Poolse overheid, ja. is dat er op het laatst, uh, terwijl er eigenlijk al beslissingen waren genomen, uh, ineens onverwachts beslissingen werden opgeschort voor onbepaalde termijn. En uh, ook uh, bepaalde tenders aan andere ...partijen zijn gegund die, ja. uh, die in eerste instantie naar Nederlandse ondernemers leken te gaan. Ja, maar goed, zo'n rapport moet geschreven worden. Uh, als het in november ja. uitkomt, dan ben je toch al een paar weken mee bezig, zou je zeggen. Dus je hebt vast wel een eerste indicatie van het bedrag. Ja, je moet, je moet hier uh, denk ik toch snel uh, denken dat dit uh, Nederlandse, uh, uh, Nederlandse ondernemers... Uh, het is ...een bedrag tussen de 10 en, en 50 miljoen euro wel heeft gekost. Kees Werf, voorzitter van het Nederlands Pools Centrum voor Handelsbevordering. Ik dank u zeer. Goed, door naar Robert van der Roer. Goedemorgen. Goedemorgen. Een diplomatiek expert. Je uh, komt veel op ambassades en een veel in het buitenland... ook in kringen van het Nederlands bedrijfsleven. Heb jij iets gemerkt van de gevolgen van het polenmeldpunt? Nou, zeker. Uh, grote imago-schade voor Nederland. Niet alleen in Oost-Europa, of het voormalige Oost-Europa... maar ook daarbuiten. Uh, de Nederlandse ambassadeur uh, in uh, Roemenië, die moest worden benoemd... kon zijn geloofbrieven niet overhandigen eerder dit jaar... Een miljardenorder voor de Rotterdamse haven uh, dreigde een Hamburg uh, te gaan. Uh, dat die zaak hangt nog steeds in de lucht. Ja. Uh, Nederland die in Brussel met zeer ogen werd aangekeken... en uh, ja, ook niet in aanmerking kwam voor topbanen. Nee. Het paste eigenlijk ook in een breder geheel van maar, Nederland... dat zich in zichzelf gekeerd in zichzelf raakte. Maar goed, de premier Mark Rutte zijn voortdurend... het is een, een oproep, het is een initiatief van een partij. Ik ga niet overal uh, uh, problemen van maken en overal op reageren. Is het nou werkelijk zo dat wij internationale posities zijn misgelopen... omdat de PVV met een website komt? Nee, niet één uh, op één en zo digitaal kun je dat niet stellen. Je kunt wel zeggen dat het past in een, in een breder, uh, breder patroon van Nederland... dat was ooit toch een, ja, een, zeg maar een solide en betrouwbare bondgenoot... stond open uh, voor andere culturen, had een open blik op de wereld... nam zijn verantwoordelijkheid en deed mee aan militaire missies en ontwikkelingshulp. Zeg maar een klein land met een groot hart en een evenwichtige visie. Een kleine leider naar wie ook grote landen luisterden. Nou, dat is echt wel een beetje voorbij gegaan onder het kabinet Rutte. En daar is enorme schade aan gericht. Ja, met andere woorden, dan heeft de premier en zijn uh, politieke vrienden... hebben te weinig op het uh, grote buitenlandse belang van Nederland gelet. Nederland, uh, ja, kijk, Nederland... wat is de positie van Nederland door de jaren heen, door de decennia heen... Nederland heeft altijd zeg maar, vanuit het politieke midden geopereerd, internationaal. Dat is de plek waar een klein land zonder macht toch invloed kan uitoefenen. En die ja. plek in dat internationale midden heeft Nederland vrijwel opgegeven. Ja. Raakt steeds meer in zichzelf gekeerd. En begon aan de, buitenland, aan de buitenkant zeg maar, een soort diplomatiek eh, extremisme te bedrijven. Maar op als mensen nou de... zeggen, so what? Want uh, we hebben bijvoorbeeld even gebeld met Van der Besselaar, die PVV, die met dat, uh, met dat meldpunt kwam en die zei, het is een groot succes. Het bedoelde veel klachten zijn binnengestroomd. Mensen ervaren dat als een probleem. En met name in die kringen zeggen ze, nou ja, dan maar een paar topbanen minder. Ja, maar ook geld minder. Dus als het het Nederlandse uh, bedrijfsleven geld kost... of de Nederlandse overheid en de schatkist geld kost... dan moet toch iemand zich de vraag stellen uh, of het dit allemaal waard is... Ja. En ik denk ook dat het. Uh, kijk, je moet natuurlijk niet vergeten hoe, hoe dit in Polen is gevallen. Kijk, de Polen zien met name de, de deelname aan de Europese Unie als een soort emancipatie van hun volk en hun land. Omdat die, ja, dat, dat is een volk dat heel lang onderdrukt is. En in die zin uh, bes wordt men dat, ja, beschouwt men dat in Polen, dat, dat meldpunt, al gewoon als pure discriminatie. Ja. Goed, we zijn er nog niet, want we steven af op verkiezingen in dit land. 12 september gaan we naar de stembus. Uh, en het anti-Europese sentiment is groot in uh, Nederland. Zowel Zeker. bij PVV-aanhangers als bij. SP-aanhangers. Ja. Wat, wat, wat, wat denk jij dat de gevolgen zullen zijn van welke uitslag dan ook? Nou ja, ik denk dat Nederland... Uh, Nederland moet gewoon die internationale betrekkingen weer, weer aanhalen. Uh, ik, ik zeg, het, is een, het, is, het past in een breder geheel. De, is, de diplomatie is licht verwaarloosd. Uh, dan moet uh, op, op, op een breder terrein moet, uh, moet er reparatiewerk worden verricht. Ja. Ook in Europa. Uh, men heeft, uh, eh, Nederland heeft ook op in het, uh, tijdens de eurocrisis een harde lijn gevolgd met de jager. En uh, eigenlijk op de bagagedrager bij Duitsland gezeten. De vraag is of dat nog een, een haalbare kaart is in de toekomst. Want ook de Duitsers zullen toch meer door de knieën moeten en zich meer verzoenender moeten gaan opstellen. Want ook Noord-Europa kan niet zonder Zuid-Europa tijdens de eurocrisis. Met andere woorden, we moeten dus een beetje opletten op onze buitenlandse belangen. Al is het maar uit welbegrepen eigen belang. Absoluut. Robert van der Woer, diplomatieke expert. Ik dank je zeer graag gedaan. De vraag van vandaag. Ja, omdat dit de duizendste uitzending is van dit programma... geven we vanochtend niet u de gelegenheid om een vraag te stellen... in de aanleiding van een nieuwsgebeurtenis. Maar een van de deskundigen die de afgelopen jaren... zelf het meest aan het woord is geweest om vragen te beantwoorden... Emeritus hoogleraar Biologie Jan van Hoof, heeft de volgende vraag. De mens zwemt van nature niet. Valt hij in het water, dan spartelt hij... ...gaat het kopje onder en verdrinkt. Net als alle mensapen trouwens. Maar gooi een hond in het water... ...en die maakt gewoon de natuurlijke loopbewegingen van het normale lopen... ...en blijft drijven en gaat vooruit. Net als trouwens de meeste overige zoogdieren. De mens moet dus leren zwemmen. En soms ook een heel onnatuurlijk bewegingspatroon... Want de schoolslag bijvoorbeeld lijkt helemaal niet op ons vierbenig lopen... als we dat al zouden kunnen. Mijn vraag is nu, weten we iets over de historie van de schoolslag? Wanneer en waar is die tot ontwikkeling gebracht? Alles de vraag van Jan van Hoof. Het was even zoeken naar het antwoord op deze niet-alledaagse vraag. Maar we hebben een antwoord gevonden en dat komt van Mariska Hol... van het Nationaal Platform Zwembaden. Er zijn rotschilderingen gevonden in de Libische woestijn in Noord-Afrika. En die zijn ongeveer 6000 jaar oud. En daar zie je al zwemmers afgebeeld die een vorm van een schoolslag maken. Als je daarnaast kijkt dat veel natuurvolkeren verschillende zwemtechnieken beheersten. Maar bijvoorbeeld bij het oversteken van een rivier nogal graag gebruik wilden maken van een boomstam. Waar ze met het bovenlichaam op konden leunen. En dan eigenlijk alleen met een beenslag gingen zwemmen. En dan kreeg je ook vaak een vorm van een schoolbeenslag te zien. In de tijd dat het uithoudingsvermogen eigenlijk belangrijker was dan het racen tegen de tijd, werd uh, de schoolslag gebruikt door ene en meneer kapitein Matthew Webb om het kanaal over te zwemmen in 1875. En dat was de eerste mens die het kanaal over heeft gezwommen. En daar gebruikte hij als voornaamste slag de schoolslag bij. Daarna krijg je nog dat de schoolslagzwemmers uh, bedacht hadden dat als je onder water zwemt, dat je sneller bent dan dat je boven water zwemt. En dat heeft ertoe geleid dat uh, ergens uh, in de vijftiger jaren uh, de schoolslagzwemmers bij de Olympische Spelen blauw eigenlijk boven kwamen en zelfs flauw vielen. Omdat ze zo lang onder water zwommen uh, dat ze echt gewoon ademtekort kwamen. En toen heeft het uh, IOC heeft een nieuwe regel ingesteld uh, waarbij je dus echt verplicht uh, de schoolslag ook met hoofd boven water moet zwemmen. Alles wat u ooit wilde weten over de schoolslag uit de mond van Mariska Hol. Morgen bent u overigens weer degene die de vraag mag stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Dan kan uh, u reageren, dan kunt u de vraag stellen... via cairo.nl. Dan nu, als je vier jaar lang iedere werkdag een reportage maakt... dan kom je nog eens ergens, bijvoorbeeld in een tbs-kliniek. Soms kiezen de bewoners zelf voor een verblijf op de longstee-afdeling. Ze hebben geen zin meer in de behandeling... of ze beseffen zelf maar al te goed dat ze opnieuw in de fout kunnen gaan... zodra ze buiten de hekken komen. Verslag hoort u van Roy Hekkens. Jan is een echte klerenkast. Twee meter lang, 120 kilo zwaar, handen als kolen schoppen. Hij laat zien waar hij boomstammen zaagt. En daarna in stukken hak. Goedemorgen. Nee, en goedemorgen. goedemorgen. Hoe is die? Naast een immense berg boomstammen slaat uh, Jan zijn bijl routineus in het hout. Van s ochtends tot s avonds, uh, zo'n vijf dagen per week, zegt hij, uh, is hij hier uh, hout aan het hakken. Het begint een beetje te transpireren. Is het, is het uh, zwaar werk? Ja, behoorlijk. Ja. Hoeveel weegt zo'n uh, bijl? 3 kilo. Jan die bergt zijn bijl op in een groene keet die hij zelf af kan sluiten. We even een gietijzeren trapje op. Hier zitten normaal gesproken bouwvakkers te schaften. Er liggen wat kranten, werkkleding zie ik. Ik kleed me hier om en als het wat gaat regenen ga ik hier schuilen. Mijn bijlen staan hier, mijn motorkettingzaag staat hier. Veiligheidskleding. En ja, ik werk hier hoofdzakelijk alleen. Onder, ja, ik vind dat prettig. En, uh, ja, je moet er niet aan denken. Uh, je hebt toch kliefhamers staan. Dat er anders mee omgegaan wordt dan de bedoeling is. Dat er prikkeldraad is en dat er hekken zijn, ja, is een noodzakelijk iets. Hè? Als je kijkt naar... Uh, ja, je zit hier in een instelling. Niet, uh, dat komt niet uit de lucht vallen natuurlijk. Maar ja, ik zit er al zo lang in. Ik, ik zie dat allemaal niet meer. Ik, ik, ik heb zoiets van, laat me hier wonen. Geef me een stukje structuur, een dagindeling. En ja, je hebt eindelijk geen last van me. We lopen eventjes door de gangen. De deur uh, wordt weer zorgvuldig afgesloten. Ja, het is goed om te beseffen dat een, een voorziening als de corridor... Uh, ook een stuk veiligheid biedt, niet alleen aan de samenleving, maar ook aan bewoners. En mensen die komen nooit zomaar tot delicten. Uh, er spelen altijd factoren uh, naast hun uh, stoornis of ziekte een rol. En op het moment dat je die situatie verandert, ja, verandert natuurlijk ook het delictgevaar. En wij lopen hier heel ontspannen door de paviljoens, uh, over het terrein. Uh, en wij lopen hier dus inderdaad niet rond... Met een gevoel van holy, er kan iets gaan gebeuren. Nou, hier een uh, lange gang met uh, tien uh, kamers. Hier wonen in totaal vijf bewoners. Bewoners uh, hebben twee kamers: één slaapkamer en één woonkamer. En ik kom even op bezoek bij Jan op zijn slaapkamer. De kamer uh, is uh, zo'n uh, drie bij uh, zes meter. Er staat een uh, bed, klein bankje, een grote koelkast, het koffiezetapparaat staat te pruttelen. En Radio Maria staat aan, want dat uh, luistert Jan uh, graag. Voor de rest, opvallend, een mooi portret van uh, de Dalai Lama boven zijn bed hangen. Ik zie ook een Boeddha beeld met uh, wat kaarsjes. Ja, ik probeer een beetje te mediteren, dat geeft me een stukje rust en uh, een beetje bezinning. Een beetje de boel overdenken. En met name leeg worden. Hè? Je probeert het vol te houden. Hoe lang bent u al hier? Laat ik zo zeggen, ik zit vanaf 74 binnen. En ik heb genoeg kansen gehad. En ik heb ook een beetje besloten samen met anderen... ergens proberen te gaan wonen. En toch wat van, te, van het leven te maken. In plaats van steeds weer een kans... En dan toch het risico dat er weer iets zou gaan gebeuren. Nou, dat wil ik dus niet. Want waar bent u in eerste instantie voor veroordeeld? Dat uh, laat ik in het midden. Ja. hou ik voor mezelf. Ik zal, ik zal zelf niet zeggen van... Uh, nooit meer eruit. Maar voorlopig heb ik zoiets van... Nou, ik ben nu 49. En ja, ik zeg op mijn beurt van... Uh, ja, ik, ik zeg niet dat er wat gaat gebeuren, maar ik wil liever voorkomen. Ja, want ik heb genoeg slachtoffers gemaakt en ik heb zoiets van genoeg is genoeg. Dus dan ga ik maar liever aan de veilige kant zitten, dan het risico te lopen, omdat er geen begeleiding is of geen structuur en het zou misgaan. Dus dat. Uh, ja. ja, je kan naar buiten. Maar wat heb buiten? Wat heb, wat heb mijn dat te bieden? Behalve dan dat er een verschrikkelijk groot risico is dat er weer iets zou gebeuren. Nou, daar kies ik dus niet voor. Ik wil elk risico uitsluiten. Morgen in Longstay. Dan ga ik dus één keer, uh, één keer in de week, dus twee uurtjes naar, naar, naar Ude toe. Even boodschapjes doen. Vragen en opmerkingen kunt u mailen aan goedemorgen Nederland. Straks alles wat er mis kan gaan tijdens een radio-uitzending. Maar eerst, hij maakte het eerste en nu het duizendste ochtendhumeur. Hier is Henk Westbroek. Mien, waar is mijn feestneus? Mien, waar is mijn neus? Waar is mijn feestneus gebleven? Ik ben niet zo'n feestneus. Mijn eigen verjaardag vier ik, net als in de toekomst... mijn eigen begrafenis in Besloten Kring. Verjaardag van vrienden, daar ga ik heen. Als ik onverhoopt geen goede afzegsmoes kan bedenken. Maar als de tiende feestvierder de feestruimte betreedt... zwaaiend met een bos verlepte tankstationbloemen... en op zijn vrolijk stroept... Zo, het feestvarken heeft het alweer een jaar gered dan moet ik de verleiding weerstaan om de pil van Drion... niet ter plekke te willen slikken. Erger nog zijn gemeentelijke nieuwjaarsrecepties... die in mijn gemeentegeval georganiseerd worden... om onschuldige burgers de gelegenheid te geven... om zelf de hand van onze burgervader te schudden. Om daarna onder het genot van een slecht gevuld glas... goedkope imitatie-champagne een kwartiertje te kunnen genieten van een cabaretier, die zo overbetaald werd dat hij van de weeromstuit alle scherpe grapjes over onze lokale burgervader ongevraagd uit zijn repertoire verwijderde. Het aller-allerergst zijn de feestmomenten die georganiseerd worden om maar een feestmoment te kunnen hebben. De miljoense dildo die van de loopband afrolt... werkt namelijk net zo subliem als de 751 imitatie imitatiepiemel... die blijkbaar geen enkel moment van feestelijke bezinning waard was. En waarom gevierd zou moeten worden dat een landelijke keten... van pizzabezorgers haar 500-duizendse pizza-Hawaii... dus met afvalpartjes, gesuikerde ananas en met echte nepmozzarella lauw en soppend in het meervoudig verzadigde pizzavet... op het besteladres heeft weten af te leveren, is mij een raadsel. Vandaag wordt even stilgestaan, ik wil het geen viering noemen... bij het gegeven dat een keur van radiocolumnisten... gezamenlijkheid en moeiteloos in staat was om al duizend keer... met bezieling op deze zender rond deze tijd... te mopperen over ons alledaagse... Is dat een reden voor. Uh, hip Hip -hoora? 200 Slotten de Meur van Henk Wesbroek. Daar staat. She gets too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never. Bothered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 So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. The Lady is a Tram. Veel gedraaid in dit programma. Tony Bennett en Lady Gaga. Tot slot van deze uitzending blikken we nog even terug... op vier jaar Goedemorgen Nederland... waarin we u uh, elke ochtend weer in een hoog tempo... een grote diversiteit en informatie proberen te geven. Veel plezier met een, uh, een knipoog naar onszelf. Want niet altijd gaat altijd alles van een leien En nou was het de bedoeling dat we hem even zouden kunnen horen... maar we hebben wat technische problemen. Hallo. Ik hoor helemaal niks. Hallo? We gaan even muziekje draaien, want dit is natuurlijk geen doenzo. Hallo bij mij bleek, dat voor de groep veelplegers dat het daar wel werkt in die zin dat de recidive lager is. Ja, wij zitten dames en heren in het Mediacafé in Hilversum, daar waar het alarm afgaat. Dan weet u in ieder geval dat u naar een rechtstreeks uitgezonden programma luistert. Het is een ontruimingsalarm. <laughs> nee, absoluut niet, dat is uitgesloten. Ja, dat is uitgesloten. En als u zou moeten kiezen, wat wordt u dan liever? Burgemeester van Amsterdam of de nieuwe minister van Volksgezondheid? Nou, misschien wel presentator van Goedemorgen Nederland. In welk programma wordt dat dan uitgevoerd? Goedemorgen Nederland. Oké, okay, Goedemorgen Nederland. Dat is altijd s'avonds. Ja. Weet u mijn vraag nog? Uh, nee, gaat u gaan? Kunt u uzelf iets harder zetten? <tus> Dansen van zwart tot wit tot geel. Kut, mijn laptop houdt wil. Ik zou nooit journaaien over u durven zeggen. 32 mannen. Die is dat snel? Dat is zonder meer. Uh... En daar was de verbinding weer. Verdwenen bij die man, ongelukkige man in dat pak bij Marcel Dekker. Ik ergen me daar dat takken aanwerken. Sorry omdat dat lever. Oh, je zoon of dochter, uh, zet het op een brullen. Kijken of we inmiddels tussen die marineschepen de verbinding weer kunnen herstellen. Ja, daar is hij weer, Marcel. Ja. Ik word trouwens allerlei bijgeluiden. Ja, ik, ik, ik, ik, wou, ik wou u net onderbreken. Het loopt hier een hele grote man met een grote lange baard buiten... met een bladerblazer uh, over het gazon hier bij het Media Café okay. in Hilversum. Ja, dat moet ook gebeuren, hè? Ben ik er nog? Uh, ik wens u heel veel succes daarbij. Dank u wel. En voor uw bijgeveiligheid zou ik het gebouw me heel snel gaan Ik ben snel weg. Bedankt. <laughs> Oké, okay, dankjewel Gerard Klazer vanuit Frankrijk. En volgens mij moet je even opzij, want volgens mij steekt er een kudde geiten over. We gaan er iets eerder uit, maar we hebben een prachtige tune. En dat is prettiger om naar te luisteren dan naar deze mevrouw met die enorme toeter. Tot zo. Ik zou danken nog een hele prettige dag voor u en voor de luisteraars natuurlijk. U ook. Ik een knippen onszelf. Einde van deze uitzending, want het is bijna half elf. Morgen zijn we er weer met een uh, gewone, normale, reguliere Goedemorgen Nederland. Uh, meer informatie kunt u vinden op kro.nl. En u kunt ons ook volgen op Twitter, hashtag GML Radio. Prem Radakizoen is aangeschoven. Ja, wat goedemorgen. leuk. Goedemorgen, goede goedemorgen Sven. Uh, uh, ja, ik heb je negen weken moeten missen, man. Ja, en ja. ik jou. Maar ja. ik heb wel naar je geluisterd. 100 euro per minuut. <lacht> dat is waar. <lacht> nou, zo meteen hebben we dus weer primtime. En het leuke is, Naida ieder dat is weer kop. Presentatrice. Dat doen we in elk geval tot 1 september. En we gaan alleen maar politici interviewen, kandidaat-kamerleden. Vandaag Carla Dick Faber van de ChristenUnie, nummer 5. Zal waarschijnlijk tweede kamerlid worden. En iedereen denkt dat in dit land het om Roemer en Rutte en tot gaat. Maar als je naar de kieswet kijkt, zijn alle kamerleden even belangrijk. Worden personeel ja, gekozen. Dus ja. de nummer 5 heeft net zoveel zeggenschap als de nummer 1 bij de ja. ChristenUnie. En we denken altijd: weet je, massamedia makkelijk niet nadenken. Maar prim is terug. En er wordt weer inhoud gemaakt en er wordt weer nagedacht. En we gaan het hebben over de dingen waarop het gaat. Want de verkiezing gaan we niet vanaf 2 september doen in 10 dagen. Het is belangrijk. Het gaat om de toekomst van dit land. Het gaat om de eurocrisis. Het gaat om een heleboel dingen. En onder andere gaat het ook over provincies en dergelijke. En dat gaan we zo doen. En Sven, weet je wat het leukste is? Wat ik al die weken niet kan zeggen. Luisteraars. Eindelijk kan ik het weer kwijt. Hier is de warme, zeer aangename stem van de zomerse Dorad Beekers. Hij begint te blozen. Radio 1. Het NOS-journaal. Den Bos maakt zich op voor de huldiging van de Olympische sporters. Rond 4 uur vanmiddag komt de ploeg aan op het station in Den Bos. Op een podium in de vorm van een medaille worden de sporters één voor één aan het publiek gepresenteerd. En burgemeester Rombouts verwacht dat er ongeveer 8000 mensen naar zijn stad komen. Werkgevers moeten personeel met schulden meer ondersteunen. Op die manier kan het ziekteverzuim onder mensen met financiële problemen flink worden teruggedrongen. Dat zegt de Vereniging voor Schuldhulpverlening NVVK. De laatste tijd stijgt het aantal schuldgevallen snel. In sommige bedrijven heeft één op de vier werknemers betalingsproblemen. En de Chinese politie maakt jacht op een man die verdacht wordt van negen moorden. Zijn laatste slachtoffer was een politieman. De voortvluchtige, die door de media de gevaarlijkste man van China wordt genoemd... zou zich ophouden in het zuidwesten van het land. Verdacht is een man van 42... die het heeft voorzien op mensen die net geld van de bank hebben gehaald. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1... NTR Prim Time Met Naida Aurangzeb en Prim Radakishun Woensdag 12 september zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer... der Staten-Generaal. Veel massamedia willen u doen geloven dat het dan gaat... tussen Emiel Roemer en Mark Rutte. Want dat is lekker simpel en gemakkelijk. Maar luisteraars, wij zijn een land van voorzitters... en niet van presidenten, helaas. Alexander Pechtold heeft bij D66 net zoveel rechten als, en plichten... als Wassila Hashishi, de nummer 12 op de lijst. Diederik Samson, Yolanda Sap, Blondie en andere lijsttrekkers... zullen binnenkort voldoende aan bod komen. Maar wij van framtime geven tot eind augustus de kandidaatkamerleden die in relatieve anonimiteit dit land gaan regeren volop de ruimte om zich aan u voor te stellen. En vandaag is onze gast Carla Dick Faber. Zij is geboren op 6 mei 1971. Fractievoorzitter van de ChristenUnie in de provincie Utrecht en nummer 5 op de lijst van de ChristenUnie. Naar verwachting dus één van de 150 kamerleden die ons na 12 september zal vertegenwoordigen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zonder last of rust gesprek zal mevrouw Dick wetten maken en het kabinet controleren. De spelregels van Primtime zijn niet veranderd, u weet het. U mag bellen, mailen en tweeten 0800 1121, primtimeapenstraat.nl en hekje Primtime Radio 1. Het is maandag 13 augustus live vanuit Hilversum. Welkom bij Naida Time. <laughs> Natuurlijk is het. Naida en Time. Goedemorgen, mevrouw Dick. Ik zei het al, u staat op nummer vijf op de lijst van de ChristenUnie. Ja. Voordat we het gaan hebben over die ChristenUnie... wil ik weten, waar bent u geboren? Ik ben geboren in Voorburg. In Voorburg? Ja. Ah, ik dacht dat u ergens was geboren. In ieder geval niet in Voorburg. Ik ja. ben uh, daar geboren uh, uh, in het uh, ziekenhuis, het oude Antonius over. Mijn ouders wonen toen in Leidschendam. En ja... Uh, yeah. Daar op heb gegroeid, ik Na ja, uh, de, nou, de eerste jaren van mijn leven heb ik gewoond in, uh, in Leidsendam. En Mijn ouders uh, woonden daar uh, in, een, uh, in een flatje. Maar uh, van oorsprong komen zij van het Friese platteland. Dus ze voelden zich doodongelukkig uh, in dat flatje. En op een gegeven moment uh, kregen zij de gelegenheid... Uh, uh, ja, om via woningcorporatie aan een huis te komen in Wassenaar. En toen hebben ze die stap gezet. Dus ik ben, uh, het grootste deel van mijn jeugd heb ik, uh, heb ik doorgebracht in Wassenaar. En hoe oud was u toen je weggegaan was Wassenaar dan? Ik ben weggegaan uit Wassenaar uh, voor mijn studie. Ik ben in, uh, in Utrecht gaan studeren. Ik heb echt een hele mooie studie gedaan, kunstgeschiedenis. En uh, ja, het is natuurlijk heel lastig om een kamer te vinden in, uh, in Utrecht. Dus ik ben iets daarbuiten gaan zoeken en uh, ben toen in, uh, in Zeist uh, terechtgekomen. En dat was ook het moment dat ik uit Wassenaar vertrokken ben. Dus ik heb zeg maar ja, tot mijn derde jaar, meen ik, in Dam gewoond. En van mijn derde tot mijn 18e en 19e. In Wassenaar en toen uh, vertrokken naar, uh, naar Utrecht uh, Zeist. En daar ben ik uh, ja, altijd blijven hangen sindsdien in die omgeving. Dus eigenlijk bent u een meisje uit, uit Zuid-Holland? Ja, dat klopt. En niet uit Venendaal? Ja, ik woon nu in Venendaal, toch ook alweer 16 jaar. En uh, daar voel ik me ook prima thuis. Um, een echte Venendaalse word je natuurlijk nooit. Hè? De echte Venendaalse die daar geboren en getogen is, dat, dat ben ik niet. Maar bent u dan niet, sorry dat ik ontbreek, maar ik heb allerlei vooroordelen. En uh, ik dacht, Venendaal, oh. weet je wel, dat is streng gereformeerd, alsjeblieft. Dat is streng gereformeerd en zo. En u zult daar wel zo'n streng christelijk meisje zijn. Maar je bent gewoon een vrijgevochten Zuid-Hallandse Hagenese, Wassenaarse. Uh, Vrijgevochten, uh, oh. dat, uh, dat weet ik niet. Dat moeten anderen maar ze, maar zeggen. Um, Venedaal heeft inderdaad, uh, uh, ja, sterke christelijke wortels. En dat zie je ook nog terug uh, uh, in de politieke verhoudingen in Venedaal. Uh, in het aantal kerken, volgens mij hebben wij. Uh, maar liefst 40 uh, kerkgemeenschappen in Venendaal. Dat is heel erg veel. Uh, maar dat uh, varieert van uh, echt heel vrijzinnig, uh, de, de, de Protestantenbond, tot aan uh, gereformeerde gemeenten en alles wat daartussen zit. Maar dat u klopt. hebt kunstgeschiedenis gestudeerd? Ja, dat na, klopt. Nou, ja. jij ook toch? Nou, dat is leuk. Ja, nou, niet helemaal kunstgeschiedenis. Maar ik even, wacht, we gaan het zo over die kunstgeschiedenis hebben. Maar als u zegt, Venendaal is kerkelijk, maar komt hij ook uit een kerkelijk gezin? Ja, zeker. Ik kom uit een kerkelijk gezin. Ja, ik ben christelijk opgevoed. En zijn de mensen in Wassenaar ook heel erg religieus? Want dat denk ik niet bij Wassenaar. Nee, dat is heel anders dan Venendaal. Dat klopt. Ja, Wassenaar heeft uh, uh, natuurlijk wel uh, de gereformeerde en de hervormde kerken. Mm -hmm. Maar de echt heel strenge uh, christelijke kerken, of wat mensen als streng ervaren, dat. Uh, ja, dat zit niet in Wassenaar. Ik ben zelf uh, gereformeerd synodaal uh, opgevoed. En uh, toen ik ging trouwen met mijn, uh, met mijn man, met mijn huidige man ook, 16 jaar geleden. Toen hebben wij uh, echt om ons heen gekeken, omdat ik uit de gereformeerde traditie kwam. En hij uit de hervormde traditie van, nou wat is een kerk die goed bij ons past? Waar voelen wij ons thuis? Toen zijn we een tijdje lid uh, geweest uh, van de gereformeerde bondskerk uh, in Veenendaal. Daar zijn we ook getrouwd. Uh, maar uiteindelijk uh, voelden we ons daar toch minder thuis. Uh, en hebben de overstap gemaakt naar de neels gereformeerde kerk. En daar zitten we nu ook alweer. En nou, is dat strenger jaar... of minder streng dan daar waar u bent op, in bent opgegroeid? Nou, ik vind het woord streng vind ik, vind ik een, een, een lastig woord uh, in dit hele Zuiverder verband. Zuiverder in de ja. U zat bij die synodische. Wat is dat precies? Ja, dat is zeg maar de, de, de, de gewone gereformeerde kerk. Daar ben ik in, uh, in opgevoed. Maar waarom dan de, het woord synodisch? Want uh, Riem ja. uh, regisseur, die staat te brullen. Dat snap ik niet. Want hij is niet zo ontwikkeld als u. <laughs> nee. nee. Nee. Um, nou, ik kan het in eerder, alle eerlijkheid ook niet zeggen. Ik, ik ja. weet dat er prachtige boeken zijn geschreven over de hele kerkgeschiedenis U in Nederland, het gewoon en... zonder te weten wat het is. Het is uh, ik, ik weet uitstekend welke, welke kerk ik ben opgegroeid. Uh, het is de, de gewone gereformeerde kerk die nu samen met uh, Hervormd uh, in de, uh, ja, protestant, de Protestantskerk van Nederland uh, is opgegaan. Ja, die kerk daar ben ik in, uh, in opgegroeid. Ja. ja, en ik heb dus uiteindelijk heel bewust de keuze gemaakt... voor Niels geïnformeerd, samen ja. met mijn man en dochtertje. En u heeft gestudeerd ja. in Utrecht kunstgeschiedenis. Ja. Nou, Prems, je zei het al, ik heb geen kunstgeschiedenis gestudeerd... maar ik heb twee jaar gestudeerd aan de, aan de katholieke universiteit Tilburg... Islam en Christendom. En daar okay. kwam ik achter dat als je Christendom wil studeren... dat je dus eigenlijk kunstgeschiedenis studeert. Want het Christendom gaat voor een heel groot gedeelte... Gaat dat over. West-Europese kunstgeschiedenis. Dus als u dan als christelijk meisje kunstgeschiedenis gaat studeren, is dat niet gewoon ook een vertakte manier om theologie te studeren? Uh, dat, dat kan ik me voorstellen dat je dat zegt. Het christendom is namelijk een hele belangrijke inspiratiebron geweest voor de beeldende kunsten hier in de westerse samenleving. En dat zie je vooral uh, ja, terug tot en met de 17e, 18e eeuw. Uh, daarna wordt het echt steeds uh, minder. De kerk is steeds minder ook een, een opdrachtgever voor de beeldende kunsten. Maar uh, ja, echt uh, de middeleeuwen, de renaissance en ook zeker periode daarna, en ook nu weer moet ik zeggen, is het christendom echt een heel belangrijke inspiratiebron. En ik moet zeggen dat ik er ontzettend veel aan gehad heb. dat ik christelijk ben, opgevoed en, gevoed en ook echt christen ben. Uh, in mijn dat studie. kunstgeschiedenis. Ja, ik kan me voorstellen, want ja. voor mij was die al die iconen. en het laatste avondmaal. ik moest dat allemaal gaan leren. Dus ik moest niet alleen iets over kunst leren. maar ook iets over het christendom. Ja. Dus voor je ja. was het eigenlijk best wel een makkelijke studie. Het was vooral een hele leuke studie. <lacht> het was een hele leuke studie. En ik vond het ontzettend boeiend. Uh, om uh, nu ook al die beelden te zien. Ik kom uit de protestantse traditie. Hè, de gereformeerde kerk staat dus in de protestantse traditie. Uh, daarin is de beeldcultuur helemaal niet vanzelfsprekend... Nee, zo. hè, zoals in de katholieke kerk. En ik vond het heel boeiend om nu eens te zien... hoe kunstenaars daarmee door de eeuwen heen aan de slag zijn gegaan. was het eigenlijk ook nieuw? Ja, in zekere zin wel. Ja. En dan komt een, een christelijk meisje uit Wassenaar... gaat later in Veenendaal wonen, wel studeerde in Utrecht. Ja. Deed u ook mee aan de ontgroening... Of mag dat niet? Nee, daar heb ik niet aan meegedaan. En helemaal niet omdat het niet zou mogen, wat dan ook. Ik heb daar niet aan meegedaan, uh, Ja, eerlijk gezegd... omdat ik daar niet de behoefte aan had. Ik weet wel dat we een introductieweek hebben gehad. Als uh, nieuwe studenten kunstgeschiedenis... heb ik ontzettend veel plezier uh, beleefd. Leuke dingen gedaan met uh, ja, andere uh, studenten. Uh, maar echt een ontgroeningweek, uh, nee hoor. Dat, uh, nee, dat past ook niet zo bij mij. Maar ik nog één en U heeft... Uh iconografie en iconologie gedaan. Ja. En ik dacht dus altijd dat die katholieken die aanbidden beelden en zo, maar de protestanten juist niet. Nee. Is dat dan niet moeilijk? Omdat, dat, zeg maar, vanuit uw persoonlijke overtuiging, bij de protestanten zit God, zeg maar, in, in, in de beleving en niet in een beeld. En toch bij kunstgeschiedenis, als u iconografie en iconologie doet, ja. dan ben je heel erg bezig met het uitbeelden van, van God in kunstwerken. Ja, dat klopt. Ja, iconografie, dat is eigenlijk beeldbeschrijving. Uh, dat is echt puur een beschrijving van wat zie je. En uh, ja, je merkt uh, uh, zeg maar door onze beeldcultuur op dit moment. Hè, de televisie speelt een heel belangrijke rol in dat uh, ja, mensen gewend zijn om heel snel te kijken. Uh, bij iconografie leer je eigenlijk om heel langzaam te kijken... en echt heel uh, nauwkeurig te definiëren wat zie je nou precies op een schilderij. Wat staat waar? Welke, welke plek hebben de verschillende onderdelen van een schilderij? Bij iconologie ga je aan de slag met beeldverklaring. en uh, ja. Ja, daar is dus. Uh, hoe mijn... legt u dat heel mooi uit? Weet ja, u precies, ja. Peter Prem, en ik precies en de luisteraars hoe dat zit. Maar terug even naar de vraag van Prem. Is het dan toch niet raar dat u daarvoor kiest? Want u bent opgegroeid met het idee, god kun je niet uitbeelden. Dat klopt. En dat zie je ook bij heel veel kunstenaars terug. Ook bij kunstenaars in de katholieke traditie. Dat zij God uh, niet zullen uitbeelden, maar alleen uh, daarnaar zullen verwijzen. Uh, ik vind het uh, uh, helemaal niet raar. Um, uh, je ziet nu ook uh, in de protestantse kerk... Uh, weer een terugkeer uh, naar het gebruik van uh, beelden, ook in de liturgie. Um, er zijn ook steeds meer uh, protestantse kunstenaars uh, die daarin ook behulpzaam zijn. Ik heb thuis uh, op mijn bureau heb ik een uh, gebedschaal uh, staan. Die is gemaakt door een protestantse kunstenaar in, uh, in Nederland... Uh, Henny de Klein van Hartingsveld uit Kampen heeft hem gemaakt. En ik vind dat echt een prachtig beeld. Uh, ja, juist ook uh, in verband met mijn werk voor de Christen. We moeten, het, het, het programma gaat helemaal in de war lopen. Maar iets zit me echt, echt, echt, ik zit naar uw ogen te kijken en u glinstert. Het is jammer dat je dat niet kan. Maar kijk, het, het gaat me om het volgende. Hè. Um, uh, uh, uh, ik, ik heb heel veel uh, protestantse, wat oudere protestantse uh, vrienden. Mm -hmm. hè? Uh, ze. en die legden me altijd uit dat het bijna een doodzonde was om als uh, protestant zeg maar een beeld te gaan maken van God. Ja, maar dat kan ik uitleggen. Okay, dat kan ik uitleggen. Ja. <laughs> dat spagaat. Ja, ja. Kijk, er is, is het, het de of het spagaat. Dat, er dat, is de, ja. bij de, de uh, oudere protestanten hmm. uh, is nog heel sterk het idee van um, dat uh, ja beelden, uh, ook als het christelijke voorstellingen zijn, dat dat hoort bij de katholieke kerk, bij de katholieke traditie en uh, onder. Uh, zeg maar, bij, bij oudere generaties, lang niet bij iedereen... maar bij sommige ouderen zie je terug dat ze zich toch heel erg afzetten... tegen alles wat ja. katholiek is, om maar heel ja. duidelijk het onderscheid te maken. Ja, ja. En er zijn er absoluut punten in de katholieke traditie... waar ik het niet mee eens ben... Bijvoorbeeld de maria -vereering. Dat zal ik nooit uh, delen. Maar ik denk dat uh, op het punt van het gebruik van, uh, van, van uh, beelden in de liturgie... dat dat ook een verrijking kan zijn. En zeg maar, de boodschap uit de Bijbel heel erg kan ondersteunen. En uh, zonder beelden nou te gaan vereren of aanbidden... want bedoel, dat, dat wijs ik ook allemaal af. Maar, maar het wel kan wel een toegevoegde waarde ja. uh, zijn. Ik zie in onze eigen kerk... Uh, we, we maken geen gebruik van, van beeldende kunst... maar wel van een beamer... Uh, met projecties. En worden er worden dus soms wel <laughs> gewoon We beelden, van ja, nou, beelden uitgebeeld. Hè? Ja. Dus werken van Rembrandt of van eigen tijdse kunstenaars. Die ja. worden daar getoond als, als, als uh, ja onderbouwing van de boodschap die je ook in de Bijbel zit. Weet u wat ik heel grappig vind, komt u het maar naar sommige moslims bijvoorbeeld, want dezezelfde discussie wordt nu ook gevoerd in de islamitische wereld, van wat mag je uitbeelden en niet uitbeelden, en dat is een beetje zoals u zouden denken, zou het wat makkelijker zijn, luisteraars we zitten in de studio heel Hilversum, u kunt hier door alle beperkingen en beveiligingen niet spontaan langskomen, maar gelukkig is er de moderne telecommunicatie bellen 0800-1121 mailen naar ntr.nl of twitteren naar Hekje primetime Radio 1.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 was Ja, de muziek had Rien speciaal voor u uitgezacht... omdat we dachten dat we u zouden begrepen. Ziet u, het lukt toch nog wel? <lacht> ja, ja. Het lukt hartstikke goed. Iets anders, wat ik zelf niet zo heel goed begrijp... ook al ben ik er als moslim maar ook mee opgegroeid... is dat hele idee dat de vrouw uit de rib van de man is ontstaan. Mevrouw Dik, u bent een vrouw van de kerk. Helemaal yeah. een vrouw van de Bijbel ook. Ja, yeah, zeker. Is de vrouw uit de rib van de man ontstaan? <laughs> Tjonge, dat is een uh, hele ja, lastige vraag om te beantwoorden. Waarom lastig? Uh, ja, het is een, uh, uh, een vers uit de Bijbel... waarin dat wordt uh, beschreven. En ik uh, accepteer de Bijbel als het woord van God. Van mm -hmm. kaft tot kaft. Dus uh, ik... Ik denk zeker uh, dat dat zo is. Ja. ja, ik denk dat ik de vraag voluit met ja kan beantwoorden. Uh, maar uh, daarboven hangt voor mij echt het principe... van hoe het ook precies gebeurd is. Hoe het, eh, God heeft de mens geschapen. En dat vind ik de allerbelangrijkste gedachte. Dat uh, God uh, eerst de, de man schiep en uh, constateerde dat de man alleen was... en dat hij dus een ja, vrouw daaraan toegevoegd heeft. Ja. Ja. Mevrouw Dink, ja. weet u, dit vind ik nog zo jammer. Ik vind de ChristenUnie... Uh, we hebben allemaal het verkiezingsprogramma gelezen... Fatimong, die gaat zo haar analyse geven. Maar ding snap ik nu. U komt binnen, u legt me dat uit bij die iconografie. Ik denk, ja, ze heeft de punt. Hè? We moeten niet verkrampt vasthouden. U bent een intelligent mens, u bent ontwikkeld. Dank u wel. Wetenschappelijk... Ja, nee, ik bedoel, kom, we zitten hier... Wetenschappelijk... Kunt u het is larikoek dat de vrouw uit de rib van de man is gekomen. Ja, maar je moet de Bijbel ook niet lezen als wetenschapper. Ik maar denk ik dat dat... Het even als, als van vrouw tot vrouw. Hè? En u zegt het, u gelooft in de Bijbel. Dus ik snap ja. helemaal dat u zegt... Dus ja. ik geloof in alles wat erin staat. Ja. Maar vindt u het als vrouw zelf dan toch ook niet eens lastig? Als u denkt van nou, ik geboren... Ik uit de, ontstaan uit de rib van de man. Ik bedoel, ik vind het toch... Een raar idee. Een Joodse vrouw ging een paar weken geleden de straat op in Israël... met grote borden waarop stond... Uh, de man komt uit de vagina van mevrouw. <lacht> ja, ja, ja, ja. Ja, dat is toch zo. Ja, tuurlijk, alle mensen worden geboren en uh, dat, maar dat is een kostbaar gesprek van zeggen, God mogen, mogen wij, en om, ik reken mijzelf ook tot een religieuze vrouw... Ja. mogen wij als religieuze vrouwen ook niet eens gewoon hardop zeggen... we geloven in God, maar er staan toch dingen in... waar ik als vrouw toch ernstige problemen mee heb? Kunt u dat niet gewoon ik heb, zeggen? Uh, ik heb er geen problemen mee. Nee, nee, het staat in de Bijbel. En ik voel me absoluut niet minderwaardig. Hè, want dat is toch een ja. beetje de suggestie die u nu naar voren brengt. Ik voel me absoluut niet minderwaardig ten opzichte uh, van de man. En de, ook, hè, ook dat staat duidelijk in de ik Bijbel. Me niet dat man en vrouw maar... Maar... gelijkwaardig zijn. Ja. Doel, hè, we zijn nou, u bent de schuld ervan dat we uit het paradijs zijn verdrieven. Kijk, mevrouw Dick. Kijk, ik vind het altijd zo grappig. De, ik vind de Bijbel een heel inspirerend boek. Maar ik kan er niet tegen dat vrouwen onderdrukken erin. Namelijk, het is uh, Eva's schuld, hè, dat we, die, die, die ging bij de slang. De vrouw is uit de rib van de man. Ik krijg hier een vraag van, uh, uh, um, van Jan Bakker. Die zegt, zou je mevrouw Dik eens kunnen vragen hoe zij als vrouwelijk aspirant, Kamerlid voor de ChristenUnie, denkt over de lijstverbinding van haar partij met de SGP? Het kan zijn dat u via restzetel in de Tweede Kamer komt gekozen door kiezers die in principe met een beroep op de Bijbel het passieve kiesrecht voor vrouwen af. Wezen. U bent kandidaat geweest voor het Europees parlement, ook ja. met de lijstverbinding SGP. Ja. Dan denk ik, het is toch een, een spagaat waar we nog krampachtig mee omgaan. Nou, ik zie dus zelf niet de spagaat en ik zie ook helemaal niet de kramp hierin. Ik ben vrouw, ik ben politicus en uh, inderdaad uh, ben ik ook kandidaat Europarlementariër geweest. Toen stond ik op een gezamenlijke lijst uh, van ChristenUnie-SGP. Het was niet eens een lijstverbinding, het was een gezamenlijke lijst. En ik heb op dat moment ook namens ChristenUnie-SGP, dus ChristenUnie en uh -huh. SGP, uh, debatten gevoerd. En dat is op dat moment geen enkel probleem geweest. Dus ik ervaar uh, niet de spagaat en de kramp. Kijk, de SGP heeft natuurlijk een standpunt ten aanzien van de... De positie van vrouwen die anders is dan van de ChristenUnie. Nou, daar worden nu allerlei uh, ja, procedures voor gevolgd bij rechters. Uh, daar wil ik me verder niet in mengen. Uh, de ChristenUnie heeft het standpunt dat vrouwen uh, ja, voluit mee kunnen doen... aan het uh, uh, politieke rijlen en zeilen in ons land. Nou, ze dat hebben heel goede vrouw, mevrouw Ik kan u zeggen... Hele ambitieus. Ik, ja, he? nee, maar ook goede. Uh, Tineke ja. Huys, uh, Carola Schoten, u. Het zijn allemaal vrouwen waarvan ik denk... Mwah! Een goede volksvertegenwoordigers. Het hart op de juiste plaats. U straalt integriteit uit. Ik ben een beetje gaan spitten samen met Naida en het team kunnen niet echt de foto dingen bij u vinden hoor. En wat mij wel opviel, is of ons ook Prem ook wel opviel, is: u bent ontzettend ambitieus. U heeft heel veel gedaan. U heeft niet stilgezeten. Nee, dat past niet bij mij. Nee. Nee. En tegelijkertijd nee. zie ik ook weer dat u, als ook op uw Twitter begint u. dan zegt u eerst: ik ben moeder, echtgenote, En daarna komt de rest. Ja, en klopt. dan denk ik. Een vrouw die zo ambitieus is als u. En dan steeds weer overal eerst komt met het roeltje: ik ben moeder en echtgenote. Ja, maar dat is het belangrijkste. En dat is dan toch het belangrijkste, zegt ja, u? Ja, tuurlijk. Dat is het belangrijkste. Als ik het gevoel zou hebben dat ik uh, geen goede moeder zou kunnen zijn... door mijn politieke werk... of dat mijn huwelijk uh, hierdoor onder druk zou komen te staan... dan zou ik het niet doen. Thuis, het okay, gezin was, is als, het als je al zegt of mijn huwelijk hierdoor onder druk nou, nee, ja. Ik ben het ja. helemaal eens met het. Nou. Ik vind ja. het belangrijkste bij mijn vaderschap en het zijn van een goede man, van Diana. Als ik ja. door dit werk mijn huwelijk uh, in gevaar zou, ik dat weggooien ja, of, of kinderen. Maar je, maar je kunt ook getrouwd zijn met, met een zak van een man of een vrouw. die ja. eigenlijk het helemaal niet leuk vindt dat je zoveel carrière maakt. En dan staat je huwelijk ook onder druk. Ja, dan ik kies ik toch voor mijn carrière en niet voor mijn huwelijk? Ik ben gelukkig getrouwd met een hele fijne echtgenoot. En die ondersteunt mij helemaal in mijn politieke werk. En hij zal, als ja, ik word gekozen maar, tot Kamerlid, zal hij ook minder gaan werken om ook ja, dit te faciliteren. En de zorg voor onze dochter. Maar kunt u zich te wel te voor even dan, maar kunt u zich oh. voorstellen dat zeker in religieuze, religieuze bewegingen er ook mannen zijn die juist het feit dat je eerst een goede moeder en echtgenoot moet zijn, enorm gebruiken om ervoor te zorgen dat vrouwen zich niet ontplooien. Het goede moeder zijn um, ja. en goede echtgenoten zijn... wordt toch ook misbruikt? Dat, ik neem aan dat u dat ook wel om u heen ziet. Ik zie dat uh, thuis in... Uh, uh, ja, ik, ik zie dat inderdaad uh, gebeuren... Uh, bij een aantal religieuze groeperingen. Maar ik zie dat niet uh, om me heen... in de kerk en binnen het christendom. De, binnen de, ook niet bij de, bij de SGP? Bij de christenen die ik ken... krijgen vrouwen volop ruimte om zich te ontplooien. En ik heb zelfs iemand van D66... een keer horen zeggen... Dat je, uh, uh, dat je als vrouw bij de ChristenUnie beter af bent dan bij D66. Ja. Juist omdat maar, je bij <laughs> Lof, de ChristenUnie. Vrouw, ze is sing een single, single zonder kinderen. Weet je, we hebben nog eens <laughs> Trouwens, hebt u het ChristenUnie-programma <laughs> helemaal gelezen? Ja, natuurlijk. Ik heb eraan meegeschreven. Eh, hebben die dingen nog überhaupt nut? Verkiezingsprogramma's bedoelt ja. u? Ja, natuurlijk hebben die nut. bedoel, je wilt de kiezer toch uitleggen waar je voor staat? Oké, okay, ik vroeg Fatima. Een van lustig, het, trouwens, er is een probleem. Uh, uh, er is geen, iedereen die belt nu en zegt... waarom kom ik niet uit de, in de uitzending? Uh, er zijn technische problemen, ik weet niet wat. Nog steeds de omschakeling van de maar denk ik. Dus u moet het doen met mails en tweets. Maar Fatima, maar ja, ja. Uh, uh, uh, uh, je bent net zoals uh, Naida een single vrouw. <laughs> je hebt het ChristenUnie-programma gelezen. Wat vind je ervan? Um, ik heb het partijprogramma inderdaad gelezen. Ik vond hem echt heel lang. Um, ja, jullie hadden echt heel veel zinnen nodig om iets uit te leggen. En ik voelde me eigenlijk als hardwerkende single vrouw van 27 jaar eigenlijk een beetje buitengesloten. En ja, er kwam echt duidelijk naar voren dat het gezin gewoon uh, op, op plek nummer 1 stond uh, in het partijprogramma van de ChristenUnie. En het leek net alsof ik echt. Ja, de tijd terugging, 50 jaar geleden, toen de vrouw nog achter het aanrecht stond... en dat je de perfecte burger moest zijn? Nou, Ik hoop dat, uh, dat mijn persoon uh, al een bewijs is van het tegendeel uh, daarvan. Want op mijn 27e uh, zat ik zeker niet uh, thuis achter het aanrecht met kinderen. Uh, was ik ook volop uh, aan het werk. Uh, inderdaad, uh, het gezin is een heel belangrijke... Uh, ja, heeft een heel belangrijke plek in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Uh, dat, dat denk ik dat het ook goed is. Want het gezin is een ontzettend belangrijke bouwsteen in onze samenleving. Het gezin is toch primair de plek waar kinderen opgroeien... waar de volgende generatie... Uh, ja. Uh, opgevoed wordt, waar ze uh, begeleid worden. Dat gebeurt gewoon gelukkig. Mm -hmm. uh, in een heel groot aantal gevallen, en de meeste gevallen gewoon nog bij gezinnen thuis. En natuurlijk, er zijn kinderen die niet thuis kunnen wonen, er zijn eenoudere ja. gezinnen, er is gebrokenheid, er zijn mensen die uh, single zijn, mensen die bewust kiezen om uh, geen kinderen uh, te te krijgen. Uh, of maar die wil vertegenwoordigen. Kin... Mensen kunnen geen kinderen ja. krijgen. Maar ook, denkt... al die mensen, ook al die mensen wil de Christen Unie vertegenwoordigen. Alleen wij zeggen uh, juist ook omdat wij zo'n groot hart hebben voor kinderen en jongeren denken wij dat het gezin ook gewoon ja, bescherming verdient. Ja. Uh, omdat je uh, wil dat jongeren, uh, kinderen in, in veiligheid en in een harmonieuze omgeving uh, opgroeien. En dat betekent niet dat wij geen oog hebben voor al die andere zijn, mensen die zich niet in een gezinssituatie bevinden. Ik snap het. Ik laat het even zo zwart-wit stellen. Naida en, en, en, en Fatima zet ik als de D66 individualisten neer. Nou D66, weet u, ik, weten nou, u nog niet. Nee, jullie zijn erg als single, zijn jullie erg individualistisch ingesteld. En ik ben getrouwd al 30 jaar met vrouw, kinderen, alles. Uh, en mevrouw En wij ons denken is is, is anders, is erg gericht op. Op onze thuissituatie en vanuit ja. onze thuissituatie vertrekken en jullie denken, en daarom zijn jullie ook zo goed in wat jullie doen, zijn veel meer gericht op de collectieve buitenwereld. Ja, kijk. Twee dingen. De realiteit van het land waarin wij leven... is dat het aantal singles toeneemt. Ja. Wij zijn een land waar... en niet alleen, kijk wij, nu zijn Fatima en ik zijn dan toevallig jong... maar er zijn ook heel veel singles juist in die leeftijd van 60+. plus. Ja. We zijn een land dat vergrijst, ja. vrouwen leven langer dan mannen. Dus, dat, dus je kunt niet, volgens mij, en Fatima... kun je niet vasthouden alleen maar dat gezin... Ik bedoel, de CDA ja, maar dat dat doet dat ook. Niet. Dat doen we niet. Dus nee. moet je ook zeggen, maar er zijn ook... een grote groep in dit land zijn geen gezinnen. Maar dat die, klopt. Maar die, werken, die zijn niet alleen maar individualistisch. Want als je het zo zegt, lijkt het alsof we alleen maar denken... Ja, jullie ja. zijn asociaal. En mevrouw Dick Faber en ik zijn de socialen. We zijn gewend Wij om zijn... iedere dag op te staan... en je op te ja. offeren voor je man of en, je vrouw en je kind. En jullie staan lekker op en, en denken alleen aan jullie eigen. Toch, mevrouw Faber? Nee, ik denk dat dit veel te zwart-wit neergezet is. Ja, ja, dit Helemaal. is primtime mevrouw Faber. Ja, ja, dat dit is zwart-wit radio. Mevrouw Faber, als u moe bent en als Prem moe is... dan vangen wij vangen Fatima en ik jullie kinderen op... en dan gaan wij ermee naar het museum in de dierentuin. Toch Fatima? <kijntje> maar even nog dat gezin. Dat gezin is mannetje plus vrouwtje? Dat is de basis, ja. Dat is het principe. Ja, En ook dat is toch niet meer van deze tijd? Dat is toch niet meer realistisch? Ik zie inderdaad om me heen... Uh, uh, dat, uh, dat er he, mannen samen een gezin vormen... of vrouwen samen een gezin vormen. Maar dat is niet uh, ja zoals God het bedoeld heeft. En... de uh, uh, dus wat zegt u dan tegen een homo paar dat tot dertig jaar van elkaar houdt... of twintig jaar of vijf jaar en een kind wil? Dan zegt u dat is niet door God zo bedoeld. Ik denk dat je dat uh, niet moet doen, omdat een kind uh, uh, beide uh, rollen uh, voorbeeldrollen nodig heeft. Een kind heeft om uh, in ja. balans en evenwichtig te kunnen opgroeien... een vader en een moeder nodig, beide met eigen kwaliteiten. En uh, Helemaal goed, maar dan zegt u daarbij ook dag-dag homo-emancipatie. Ha <laughs> ha Nee, nee, nee. Dat... U moet het gezegd. Mevrouw Dek, ik heb een probleem. We hebben nog één minuutje. En we zouden nog over energie praten. Dat had ik u beloofd bij verontschuldigingen. Want u ziet, het gesprek loopt. Het, het, het komt er helemaal niet, niet meer aan. Uh, ik moet u wel zeggen, ik ben iedere verkiezing weer blij... dat er Nederlanders zijn die zich willen inzetten voor de publieke zaak... en zich kandidaat stellen voor de volk als volksvertegenwoordiger. Daar ben ik u heel erg dankbaar voor. En ook voor het mooie wat u heeft gedaan in Veenendaal en de provincie. Ja. Um, uh, dingens vraagt nog, Tjark Reininga. Bent u geen verrader als u nou de kiezers in de steek laat in de tweede? 2011 op je gestemd hebben. Nee, ik voel me geen verrader. Ik heb er zeker over nagedacht dat op het moment dat je kandidaat kamerlid bent, dat je de provincie achterlaat en ja, ook dus de mensen die op jou gestemd hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is dat mensen ook vooral op de christenunie gestemd hebben. En ik zie dat als ik uit provinciale staten vertrek, dat daar een uitstekende opvolger is, een nieuwe fractievoorzitter en ook weer een nieuw statenlid die al 15 jaar meedraait, zeer deskundig is. Dus ik laat het met een gerust gevoel. Uh, laat ik okay. het achter. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep... en de solo-financiers van onze democratische rechtsstaat. Morgen zijn we er weer, luisteraars. En dan zijn we er met de Groningse Vivideer, Betty de Boer. Naida, wat leuk samen. Dit moeten we, ja. Weet je wat we blijven het tot 1 september doen? Helemaal mee eens. Tot morgen. Dankjewel. Namaste. dag. Hey.